Freddy van met het NOS-journaal P-Doden. Volgens het Israëlische leger reageerde een verwarde Palestijn... die dreigend op een aantal militairen afkwam niet op waarschuwingsschoten. Vervolgens werd hij neergeschoten. Volgens Palestijnse bronnen is ook in Ramallah een Palestijn om het leven gekomen... bij een confrontatie tussen Israëlische militairen en Palestijnse demonstranten. Het is al ruim een week onrustig in de Palestijnse gebieden... sinds de ontvoering van drie Israëlische jongens. Het Israëlische leger heeft in verband met de zaak honderden Palestijnen opgepakt. Bij Sint Michielsgestel in Noord-Brabant... is vanmorgen een lichaam gevonden in een uitgebrande auto. Mogelijk is het slachtoffer omgekomen door een misdrijf. Het lichaam werd ontdekt nadat de brandweer de auto had geblust. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. Er wordt op dit moment sporenonderzoek gedaan bij de auto. Een wandelaar heeft op een akker in het dorpje Gronsveld bij Maastricht botten gevonden. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat onderzoeken hoe oud die botten zijn. In de omgeving wordt al meer dan twintig jaar gezocht naar Tanja Groen. Dat was een studente van 18 die in 1993 verdween toen ze vanuit Maastricht naar haar kamer in Gronsveld fietste. Op de IJssel in Zutphen zijn zo'n 200 mensen van een Duits cruiseschip gehaald. Het was lek geraakt en het maakte water. De passagiers waren vooral ouderen uit Duitsland en Oostenrijk. Ze worden opgevangen in een sporthal. Het schip is lek aan de achterkant. Wat er is gebeurd is niet duidelijk. Het ligt nu aan de IJsselkade in Zutphen en de brandweer probeert het leeg te pompen. Het weer. In het zuidwesten zonnig, in het noorden en oosten meer wolken en daar is ook kans op een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het rustig en droog met vaak zon en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dinsdag en woensdag vallen er weer een paar buien en is het wat koeler. Dit was het NO. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. U hoort de klanken van de, de Tom Trouwers Blues, Walsing Matilda. Vertolkt door niemand minder dan Martijn Lutmer. Hij speelt uh, uitstekend mondharmonica en hij is hier in de studio te gast. Van zijn cd. Hij moet het zelf maar vertellen. Uh, ja, de, de uh, Waltzing, Mathilde. Het, uh, het, het, weet je, wat het lastigste is als, uh, als uh, artiest of beginnend artiest... dat is wat zet ik op een cd. Ja. En uh, ik geloof dat ik daar een kleine 150 gesprekken over heb gevoerd. En misschien wel meer. Ja. Met allemaal mensen die daar ja, verstand van hebben. Wat hij het verstand hebben van. Hè, want want ja, wat zet je op een cd. Dat blijft een, een punt van discussie. Totdat ik op een gegeven moment een kopje koffie aan het drinken was met... Uh, Sorry, met Lex Stanger. Lex Stanger is uh, de drummer op deze cd. En hij is uh, de manager van de opnamestudio van het Conservatorium in Amsterdam. En ik zeg, Lex, jij krijgt toch echt altijd te maken met mensen die met uh, uh, cd's aan het maken zijn. Uh, examenwerk aan het opnemen zijn. Toen zei hij, ja, maar ik zit nooit in het creatieve proces. Ik zeg, nee, oké, okay, dat, dat begrijp ik. Mm -hmm. zeg, maar wat, wat zie je? En toen, uh, bedoel, hoe pakken mensen dat aan? Nou, zegt hij, uh, ze nemen eigenlijk uh, altijd een, een, een componist of ze nemen een... Uh, een bepaald thema en toen dacht ik bij mezelf ja als we nou eens gaan kijken naar het thema um, uh, The Great American Songbook uh, ben ik uh, natuurlijk heel groot liefhebber heb je nou over Rod Stewart <coughs> nou oh, die, die heeft, al, die heeft een aantal van die songbooks opgenomen ja ja nou ja. precies nou ja. um, uh, uh, eigenlijk hebben alle, alle grote sterren hebben dat wel gedaan ja. um, uh, Ella heeft alle songbooks opgenomen nou, noem ja. het dan maar op maar toen dacht ik op een gegeven moment van ja um, Kijk, de, de, de reden dat ik die cd ga maken... is omdat ja. ik um, naar Australië ga. Ik ga een aantal uh, optredens daar doen. En uh, ja, goed, in Amerika... ze hebben het Great American zoomboek. boek. Dus als ik nou gewoon is uit allemaal landen daartussen... Uh, is een, een, een stuk kies. Nou, toen was eigenlijk de, het ei van de cd... van het repertoire, was binnen vijf minuten gelegd... toen, toen ik die conclusie had getrokken. En ja, goed, um, die connectie met, uh, met Australië... dat heeft dan weer te maken met mijn vader... die in Australië achter is... Uh, en die had uh, tegen mij gezegd van... Uh, ja, goh, als jij hier de eerste keer komt... dan is er een groot festival gaande. En nou daar heb ik ook gespeeld. En dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ja goed, op een gegeven moment riep de organisatie van dat festival van ja, we zouden het wel leuk vinden als je weer komt, maar dan met een, een eigen cd. Zo is het eigenlijk een beetje in de oh, stroomversnelling gekomen. Oh, die Tom Troubles Blues, heeft dat een uh, Australische achtergrond? Hoor? Uh, uh, Waltzing Mathilde is um, uh, uh, zo ongeveer het uh, uh, tweede volkslied van Australië. Oké. Okay. Dat is echt, uh, dat, dat, ja, dat is, dat is, dat is, dat kent iedereen, dat kent echt iedereen. ja. Bijna, bijna, wat ik al zeg, bijna het volkslied. Ja, was van dat het, die Tom Waits die met die vreselijk krakende stem dat uh, ook heel populair heeft. Nou, gemaakt. ongetwijfeld. Ja. Ik, ik heb zelf een stuk of twintig, dertig versies gehoord, ja, van, ja. maar ja weet je de dus, ik, dus, ja. <laughs> nee. ik kan het niet imiteren maar die heeft zo'n nee maar dat is maar goed ook <laughs> nee maar het weet je dat is, dat is net als Silent Night hoeveel versies zijn er uh, hoeveel versies ja. zijn daarvan opgenomen dat Was is heel dat stil is, vannacht. Ja. <laughs> nee maar er er zijn, er zijn uh, echt een miljoenen mensen die dat ja. hebben opgenomen en, en ja goed uh, maar vonden het wel leuk om een beetje klassiek te beginnen... en dan uh, vervolgens over te gaan in een, uh, in een woeste swing... om dan weer tot ieders opluchting en verbijstering weer uh, bij wat rustiger uh, te komen. Uh, meer dan twintig uur vliegen naar Australië om daar zo'n concert te spelen. Hoe is dat? Om daar uh, op te treden leuk? Ja, het is heel leuk. De, de Australiërs uh, zijn, uh, zijn, uh, houden erg van, uh, van, uh, van muziek. Ze uh, zijn heel enthousiast... Uh, uh, uh, ja, willen met je op de foto. Uh, uh, ik, ik, de, de muziek is, is toch een beetje... ja, de, de, de, de blijdschap voor de ziel altijd. Dus, dus het, uh, ik kan niet anders zeggen... dan dat ik mij uh, in, uh, in Australië... Uh, ja, toch als een vis in het water voel. Het uh, uh, festival waar ik het dan over heb... waar ik nu in, uh, in september weer heen ga... dat is het New South Jazz Festival. En uh, ja, eerlijk is eerlijk... we zijn er nog niet helemaal uit... Uh, of, of ik daar ga optreden of, of niet. Dat is nog een uh, nog onderhandeling. Maar... Um, ja, hoe het ook Zij, het is een heel leuk festival En ja, je moet... Uh, maar dan kom je daar uh, en, en dan moet je dus ook muzikanten Om je heen hebben die jouw repertoire kunnen mm. Of willen spelen. Ja, nou daar hebben ze uh, Twee oplossingen voor in Australië We hebben, Ze hebben daar de, de, de, de vaste bands Die dus allemaal in uh, bezetting bij elkaar uh, ja. uh, Spelen en daarnaast hebben ze een, een vergaarbak waar, waar echt alles in wordt gegooid, dus ze hebben ze eh, noemen ze wat vijftien drummers en vijftien bassisten en vijftien, ja, ja. en dan worden er gewoon eh, worden de leukjes getrokken en die worden dan ja zeg maar aan elkaar veroordeeld en dan is het, het is dus in feite dan een jam. Van ja. uh, muzici die staan ingepland op dat festival. Ja, ja. En zijn er dan ook arrangementen, of doen ze dat allemaal uit hun hoofd? Nee, dat is allemaal. Uh, uh, dat, dat zien we wel. Er roept iemand wat. Soms wordt er <laughs> vooraf een, uh, een repertoirelijstje gemaakt. Ja. Dat dan gaat dat wel wat fout, maar dat is dan de charme. Hebben we net bij Harry Verbeeker gehoord. <coughs> ja, ja, ja, het is. Um, het is uh, weet je, um, jazzmuziek zeker. Uh, daar moet je eigenlijk. Uh, ik spreek mezelf nu heel erg tegen, dat weet ik. Want ik ben op dit moment bezig met een toparrangeur. Maar, maar eigenlijk moet jazzmuziek. Uh, uh, gewoon ontstaan. En moet je daar niet te veel over nadenken van tevoren, want dan wordt het gemaakt. Als jij nou een definitie zou geven van jazzmuziek: het, het is eigenlijk improvisatie. Hè, ja, jazz, jazzmuziek. Je kunt dat ook op een heleboel manieren, uh, naar mijn idee, duiden. Uh, volgens mij is jazzmuziek gewoon geïmproviseerde muziek, ja. maar wel natuurlijk met uh, een aantal spelregels erin. Ja, want zou het daardoor komen, <coughs> want uh, als je naar jazzfestivals gaat in de landen, zeg maar. Dan is het bijna. Uh, uh, er zijn er tal van, van soorten muziek die worden gespeeld. En het wordt allemaal geïnterpreteerd als zijnde jazz. Ja, ik heb daar zelf wel een beetje last van. In de ja. zin van: um, noem, noem eens wat, wat, uh, wat doet uh, <coughs> sorry, uh, Prince op een jazzfestival bijvoorbeeld. Of ja. Uh, uh, ja, er wordt natuurlijk geïmproviseerd. Maar is het dan, is het dan jazzmuziek? Nou kijk. Um, ik heb uh, theorieën gelezen over dat er 175 stromingen zijn binnen ja. de jazzmuziek. Ja, dan ja. kunnen we natuurlijk alle kanten op. Ja. Uh, dat past het er... er al gauw bij. Ja, <laughs> ja kijk, we hadden het hadden er, uh, er in het voorgesprek al even over. Ja. Ik ben bijvoorbeeld niet zo'n free jazz uh, uh, liefde. Nee, ik ook helemaal niet. Het nee. ik, ik... lijkt altijd net alsof ze aan het stemmen zijn. <clears throat> nou ja, dat, <clears throat> ja, ja, ja ik, ik wil niemand tekort doen, maar, nee. maar zo beleef ik dat ook. En ja. Maar dat is dan toch wel geïmproviseerde muziek. En dan ja. zijn er toch uh, ook daar weer mensen uh, geïnteresseerd in. Um, maar echt, als je, als je gewoon uh, in Australië zeker... Dan moet het gewoon swingen. Dan moet het gewoon uh, lekker een beetje tempo hebben. En uh, daar kan uh, dan iedereen zijn dak uit. Maar ook melodieus. Dan ja, moet ja, zeker. Ja, ja, ja. ja, ja absoluut. Ja. Ja. Um, zie daar um, uh, veel meer dixieland dan in Nederland? Uh, ja, goed. En, en dixieland vind ik zelf een wat meer... Uh, basisvorm van, uh, mm -hmm. van, uh, van, van jazzmuziek. Daar, ja. uh, daar, uh, uh, ja, daar maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Een beetje feestmuziek. Op, ja, want, ja, precies. Want, uh, ja. ja, ja vroeger, precies. Vroeger, voor de popmuziek uh, echt goed doorbrak, uh, op feestjes altijd Dixieland-muziek. Ja, precies. nou Dat ja, klopt. nou Australiërs vinden dat hartstikke leuk. Dus ja. ik heb in Australië ook in een aantal Dixieland-formaties gespeeld. Nou, hartstikke leuk, kan ik niet anders zeggen. Mm -hmm. Ik zou het zelf niet um, uh, dagelijks willen doen. Maar ja, het, het is af en toe een variatie van spijs doet eten, zou ik willen zeggen. Ja, luisteraars, de gast hier in de studio bij ZFM Zandvoort. Martijn Lukmer speelt mondharmonica. Heeft u zojuist bij het aanvang van het tweede uur ook weer eventjes kennis voor kunnen nemen. Ik ben blij dat hij hier is. Hij gaat ons straks nog veel meer vertellen over zijn huidige muzikale activiteiten heb ik begrepen. Maar hij heeft ook hele mooie muziek meegenomen. Ik heb er nog één klaarstaan van Miles Davis. Ja, Miles Davis, ja. En waarom Miles Davis, Martijn? Het is een klassieker. Het is, het, ik, ik kan dat niet uitleggen waarom dit zo goed is. Het is net als waarom houdt iemand wel of niet van spruitjes. Dit is uh, <laughs> voor mij... Uh, de, de, de muziek is uh, verdrietig en de begeleiding is blij. En dat geeft een bepaald... Mixed feelings gevoel. Mm -hmm. dus als je als, als muzikus iets los weet te maken bij iemand anders, dan heb je volgens mij het allerhoogste doel. Ja. Nou, op deze mooie zondag, ik kijk naar buiten, het zonnetje schijnt, gaat u daarvan meegenieten, genieten, luisteraars? Ja, de mensen die wat later zijn opgestaan... Eh, eh, omdat ze wilden uitslapen vanmorgen, zondagmorgen... die moeten dit wel als een, een warm bad hebben ervaren. De prachtige muziek van Miles Davis. Eh, te gast in de studio luisteraars Martijn Lubner. Eh, hij speelt mondharmonica. Ik zeg het nog maar weer eventjes voor mensen... die eh, ja, toch wat later naar de radio zijn gaan luisteren. Eh, Martijn, eh, wat jij vanmorgen allemaal voor ons meegenomen hebt... een muziek, dat, dat is zeer variërend, moet ik zeggen... Pas prima in mijn muzikale straatje, ik zei het je net al. Gelukkig maar. Ja, maar ik hoop ook van de luisteraars, maar daar ben ik van overtuigd eigenlijk. Want ja, op de zondagochtend, om dan uh, zo wakker te worden... of uh, zo gewoon relaxed met je bakkie koffie, misschien wel een taartje erbij. Ja, ja, ja. Naar de radio te luisteren, ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is heerlijk. Martijn uiteindelijk mijn luisteraars, is, uh, uh, heeft al ambitie om ooit uh, in grote concertzalen... in uh, all over the world te staan. En dan niet als Toet Stielemans, die hij ook niet wil imiteren... Hij speelt uh, voor mijn gevoel uh, uh, al bijna net zo goed. Misschien wel zo goed. En uh, uh, hij doet dat op een, uh, op een hele uh, eigen manier. En dat is ook zijn streven. Hij wil gewoon zelf uh, als Martijn Lutmer doorbreken. En niet als een soort doodstilemans, heeft hij ons net verteld. Ja, maar hij heeft een hele brede smaak van muziek. Want, wat heb je nou weer voor ons meegenomen? Nou, ik heb hem, uh, en dat, dat haakt eigenlijk nog een beetje in op het, uh, het vorige verhaal, uh, een CD meegenomen van George Washington Machine. En uh, laat, ik laat ik beginnen. met wasjes, kleine wasjes. Ja, nou, laat ik beginnen met. De naam van deze man. Uh, ik ken hem al een jaar of 10, 12. Uh, ja. Het is een van de grootste entertainers van Australië. Oh. En uh, het is een violist en zanger. Maar hij heeft een beetje een nasale uh, uh, klank. Ja. En uh, ja, goed. Uh, hij was eigenlijk degene met wie ik uh, uh, geconnect werd. toen ik dus voor het eerste keer op dat Noosa Jazz Festival uh, speelde. Ja. En um, de, deze man is een, een top topmuzikus, Want um, uh, ja, hij, wat ik zei, hij is violist en hij zingt. Uh, maar hij doet dus niet alleen uh, gypsy, jazz. Maar hij doet ook echt uh, swingdingen. En ja, want dan denk ik meteen aan hot, uh, hot Club the friends. Ja, en dat, zo. dat snap ik. En, ja. en um, dat, dat doet hij ook, dat soort ja. dingen. Maar hij heeft dus allerlei verschillende settings. En um, uh, een van de eerste keren dat wij uh, samen speelden. Uh, toen, um, uh, het is zo dat aan het einde van, de, van de, dat festival, dan uh, is er een jam sessie. En hij begint dan met een pianist, een bassist en een drummer. En dan komt er op een gegeven moment een saxofonist bij. En dan ja. komt er nog een saxofonist bij. En dan komt er een trompetist bij. En dan zit er op een gegeven moment dus een man of vijftien op het podium. En wat hij doet, hij uh, geeft in feite... Uh, uh, speelt hij, uh, terwijl het stuk al ingezet wordt... speelt hij even de riffjes die dan zo'n sectie moet spelen. Dus met andere woorden, er ontstaat dus gewoon op het podium ja. een big band. En toen had hij op een gegeven moment aan het einde... of nou nee, niet eens aan het einde, maar had op een gegeven moment gezegd... Uh, nu uh, gaan we iets uh, bijzonders doen. En toen had hij uh, mij dus er, er ook bij gehaald. En hij kent uh, twee woorden Nederlands. Hij kent uh, uh, gezellig en hij kent het woord verlinksnoer. <laughs> en en uh, dus of ik dan in het Nederlands iets wilde zeggen en zo. Nou goed, ja. dat was het eerste. En toen op een gegeven moment, toen uh, kwam er een, uh, een, uh, een uh, versie van, uh, van uh, Pennies from Heaven. En Pennies from Heaven dat, dat werd dus nou, met dat orkest ingezet. En dat was zo verschrikkelijk goed um, uh, wat, wat daar ontstond, want dat ontstond dus spontaan dat uh, dat stuk was gespeeld. En toen zei die dames en heren: het concert is afgelopen. Hierna komt er niets meer. Het, wij kunnen niet meer beter worden dan dit. Ja. Uh, dit is wat het is. Ja. Dus, dus die, die mensen, nou ja, eigenlijk waren ze daar roerend mee eens. Het concert ja. was gewoon afgelopen. Ja. En ik geloof dat het nog 20 of 25 of 30 minuten had moeten duren. Maar het was gewoon. Dit, dit, dit dat, dat heb je wel eens. Het is heel jammer dat ik er geen opnames van heb. Geen foto's. Geen video's. Ik heb er helemaal niks van. Mm -hmm. Maar dat, dat, is, dat, is een, uh, dat is een echt werkloor. Een onvoorstelbare diepe indruk heeft dat gemaakt. Niet alleen op het publiek. Maar vooral ook op alle mensen op het podium. En dan vooral ook de kracht. Dat je op een gegeven moment kan zeggen. Zo. Dit was het. Ja. Hey, maar je hebt het over Pennies from Heaven. Ja. Uh, een hoop mensen hier in Zandvoort, die lopen buiten. En die lopen te snakken naar de zon. Maar jij ja. hebt een nummer meegenomen over de maan. Ja. Ja, ja, Paper Moon. Um, uh, ik heb een, um, uh, dat, eigenlijk komt dat nummer Paper Moon uh, weer uit de tijd dat ik uh, stilletjes uh, stiekempjes zelf nog zong. Ja. Um, uh, dit is dan een uitvoering van die George Washing Machine. Waarvan ik uh, geloof ik al zei dat uh, niemand zijn echte naam kent dan alleen zijn vrouw. En de, de uh, overheidsinstanties. Voor de rest kent niemand zijn, zijn echte naam. Ik dus ja. ook niet. En um, ja, het is, een, uh, het is een hele blije, vrolijke versie. Zo zou ik het willen zeggen. Het, is, het, is, het maakt je vrolijk. We gaan genieten van George. Washing machine heeft niets te maken met Miele, Bosch, AIG, <lacht> Candy. Het heeft er allemaal niets mee te maken laatst. It's only a paper moon over the Believe in me Say it's only a canvas sky Sailing over a muslin tree But it wouldn't be make-believe If you believe in me Without your love It's a honky tonk parade Without your love It's a melody played In a panty arcade It's a ball in a daily world Just as phony as it can be Would be better. Blijf een woord. Jij zei het net, ik dacht het. Ja, dus, Het is uh, <laughs> dus niet omheen... Uh... Te gaan, zeg maar. Nee, precies. Heerlijk. Uh, Martijn Lubner, uh, even, even uitrekenen. 43 jaar oud. Geboren in 1971, reken ik dan even snel. Dat uit. klopt, bij benadering. <laughs> bij benadering. Uh, wij willen met z'n allen hier in Zandvoort en omgeving, want de zender is best wel uh, een straal van ongeveer 20 kilometer uh, te ontvangen. En wereldwijd natuurlijk dankzij uh, internet www.zfmzandvoort.nl. Maar wij zijn ook zo nieuwsgierig met z'n allen, Martijn, naar jou. Website. Hoe kunnen ze jou vinden op het internet? Ik ben te vinden via www.lutmer.nl. En Lutmer is met twee T's. Dus die met, niet met een TH, luisteraars, maar dubbel T, LUTMER. En, en dan uh, komen we op jouw website en wat zien we daar allemaal? Uh, een blog over uh, de dingen waar ik mee bezig ben. Foto's, ja. uh, uh, uh, video's van, uh, van leuke optredens die ik gehad heb in allerlei verschillende uh, settings, uh, uh, wat, wat audiobestanden. Ja. ja, natuurlijk uh, uh, cd's. Uh, ook een hele lijst van, van collega's waar je uh, ook mee, de, mee ja Ja, ja en ik, ik moet je tot mijn schade schande bekennen dat, dat dat er zouden eigenlijk al wel weer honderd namen bij kunnen. ja uh, Beter al minstens één. Ja. <laughs> ja, precies. Nee, dat, dat is hem. Uh, uh, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ja. uh, de, de, de website... ik zal plechtig beloven hier. Ja. Dus dan uh, ja. dat ik uh, in deze dagen daar weer, uh, weer wat, uh, wat, uh, wat recentere informatie... Uh, bijvoorbeeld over uh, mijn uh, nog te maken nieuwe cd... Oké, okay. want vertel, je, uh, ik heb iets gehoord van uh, uh, strijkers uit het Metropole Orkest. Ja, het, is een, uh, uh, het kon niet uitblijven, Charles, ook naar ja. wat, je, wat je allemaal uh, gehoord hebt. Uh, de muziek van Sinatra vind ik zo fascinerend. Dat ik ja. ben nu bezig met een Sinatra project. En dat Sinatra project, dat uh, ik ga op, uh, juli gaan we op 8 juli opnemen. Ja. Dus dat is echt, uh, echt een nabije toekomst. En dan uh, 10 juli weer. Maar dat is in eerste instantie met uh, piano, bas, uh, drums. Ja. En uh, ja, toen uh, ik daarover ging spreken... Uh, en, en daar zit een heel verhaal aan vooraf. Nou, moeten we misschien maar even, even wat later doen. Maar toen we daarover gingen spreken... over ja. hoe we dat uh, zouden gaan doen... toen uh, ja, zou de arrangeur die zou, uh, de strijkers regelen. En totdat ik per ongeluk... of nou, niet per ongeluk... maar ik liep aan tegen de voormalig concertmeester... van het metropoolorkest Orkest, Ernheu Ola. En dat is een, een van de origine... Ongaarse violist, maar echt een topper. En die zat daar samen te eten... met de Willem de Vries, een, een bassist. Strijkende bassist. En uh, ook uit het Metropoolorkest. En die uh, uh, hoorde... mijn verhaal aan over strijkers. En die zeiden, maar waarom zijn wij nog niet... geweld dan? En... Zeg, ja, Mijn vrouw strijkt, ja. <laughs> en, uh, en, maar ik er ook. Vervolgens heb ik ze verwezen naar de dirigent die dus het, uh, het spul in elkaar aan het draaien is. En ja. uh, zij hebben hem gebeld met de melding, ja Het moet wel een beetje in de familie blijven. En uh, zo waren de eerste uh, twee strijkers um, uh, uh, uh, van de partij. Het moeten er vijf worden. Ja. Um, vervolgens had ik hem... Um, uh, uh, nog uh, persoonlijk een voorkeur voor een uh, tweede violiste dat is uh -huh. een uh, goede vriendin van mij die ook in het metropoolorkest heeft gespeeld ja. daar sinds kort uit is um, en uh, Erneu zelf is nog met um, uh, twee personen gekomen waarvan ik de naam nog niet zal noemen en dat heeft dan vooral mee te maken met dat het nog zo uh, vers is dat ik ze zelf nog niet gesproken heb Oké, okay. nou heeft jouw manager Masha Shimshimer. Uh, Shimshimer is natuurlijk alleen al een naam in Nederland die uh, als, uh, als muzikanten dat horen belletjes doen rinke, rinkelen. Ja, ja klopt. Uh, uh, zij is getrouwd met Bob Shimshimer, zijn drummer. Ja, klopt. Uh, kan, kan Masha, of, betekent Masha ook uh, veel voor jou als het gaat om het aanleveren van, van muzikanten die deelnemen aan jouw projecten? Um. Nee, nee. Ja, dat, is, dat is. Zonder dat ik dat op, op wat voor manier uh, dan ook uh, le lelijk of slecht bedoel. Het is eigenlijk zo dat. Masha houd, uh, houdt zich in principe niet bezig met het creatieve proces. Oké. Okay. Waar ze zich wel mee bezighoudt, dat is. Uh, ja, op een gegeven moment aangeven van nou luister eens even als, als ik weet nog een goede drummer, zegt ze. Ja, ja. ja dat, dat zegt ze geregeld. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, maar, maar bijvoorbeeld wel um, noem eens wat van ja, maar als we dat op die manier aanpakken, dan krijgen we geen radiozintijd. Of ja, ja. bijvoorbeeld. Um, dus ze houdt zich veel meer bezig met het, het, het commerciële, uh, hoe, dat, uh, hoe dat in elkaar moet ruinen. Dan moet ik om jou zeggen... over het voetlicht te tillen. Ja, precies. Ja, ja. Kijk, als je, als je stukken gaat opnemen die allemaal 6, 7 minuten duren, dan in, in, in de de huidige tijd, kijk, in een programma zoals dit... waarin je echt kan uitweiden en een beetje kan praten... Ja. is dat geen probleem. Ja. Maar tegenwoordig uh, moet het alles allemaal snel. en, uh, en uh, dus, dus ja, met andere woorden... Uh, daar wil zij zich wel tegenaan bemoeien. En terecht ook. Ja, ja. Je hebt uh, een aantal prominente strijkers dus. Ja, absoluut. Uh, nou, daar moet je helemaal uh, blij uh, van worden. Dat, ja. dat, zo zie je er ook uit, moet ja. zeggen. Ja. Uh, uh, uh, wanneer gaat dat allemaal uh, zijn beslag hè? Nou, wat ik, wat ik, wat ik uh, al aangaf... dat is dat we uh, op 8 juli... dan gaan we de, de, de bas, de uh, piano en de drums opnemen. Dat gaan we doen in de MNES, in dezelfde studio als waar ik mijn, uh, mijn eerste cd heb gemaakt. Dat, dat is in Amsterdam? Dus ik, uh, uh, een MNES... Oh, in, in, in, in het dorpje Eemnes. Oh, okay. Tussen Hilversum en, uh, en Amsterdam. Maar je had het net over die, dat conservatorium uh, nee. gebeuren in Amsterdam. Die... Ja, nee, nee dat, dat, heeft, dat heeft daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Oh, dat okay. had, had weer te maken met de drummer van mijn vorige CD. Maar. De drummer op mijn nieuwe CD. Dat heb ja, je is... met die drummers, hè? die halen ja. dingen op elkaar. Veel drummers, elkaar. Ja. ja. Nee, maar uh, uh, de, de, de basis van mijn nieuwe CD wordt uh, uh, Tico Pierhagen. Dat is een erg goede pianist. Daar gaan we... Dat is eigenlijk de schrijver ja. van het titelstuk van mijn eerste CD. Ja. Uh, dus die gaat uh, de piano doen. Dan hebben we Gijs Dijkhuizen, een waanzinnig drummer. Die zit uh, voor de jazzkenners uh, onder andere in het uh, trio van ja, Peter Beets. Ja, een oud-leerling van me. <laughs> trio van Peter Beets En uh, ja, uh, uh, ja. speelde veel met Rita Reis. En, nou, goed, ja. uh, eigenlijk met, met allerlei grootheden. En dan uh, op de contrabas uh, Edwin Corsilius. En Edwin Corzilius, dat is een van de vaste bassisten in het uh, trio van Frits Landersberg. Oh ja. Ook heel bekend. Ja, dus, dus, en ook heel de, veel Dus dat is um, hier, ja. het, een topbezetting. Nou, dus aan de muzici zal het niet liggen. Nee. Nou, heb ik weer een nummer klaarstaan. Heeft dat er iets mee te maken? Ja, dat heeft alles mee te maken. Vertel. Um, um, het uh, jazz Orchestra van het uh, concertgebouw. Nou, la laten we eerst maar het, uh, het, uh, het, zo meteen het, het nummer draaien. Maar de dirigent daarvan... Dat is nou, een... zie ik mijn naam hierop staan. <laughs> ja, ja. je een broertje. Ja, en in, in, in, in, in de buurt lopen ook een hele hoop rode rond. <laughs> je moet echt uitkijken als je hier s'avonds of s'nachts met auto naar huis gaat. Nee, maar, maar, maar om, uh, om kort te gaan, uh, ja? de, de, de link die ik heb met dat jazz van het Concertgebouw... dat is dat de dirigent van dat orkest, Henk Meutgeert, dat is de arrangeur van uh, mijn uh, nieuwe cd. Dus, dus, dus Henk Meutgeert is de arrangementen aan het schrijven op dit moment uh, voor, voor die nog te maken cd. Oké, okay, we gaan luisteren uh, naar een nummer van de uh, cd, Tribute to Ray Charles. En dat gaat dan om uh, let's, Let the Good Times a Roll... Oftewel, euh, nou, we moeten gewoon, euh, er gewoon een goede tijd van maken met z'n Nou, daar gaan wij mee beginnen vanochtend. When you're dead, you're done. But let the good time roll. Well, let the good time roll. <laughs> I don't care if you're young or old. Get together, let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out, and spend some cash. Let the good time roll. Well, let the good time roll. Let the good times roll go. Een zwingend geheel was dat. Maar uh, niet voor niets uh, uitgeroepen tot een van de beste. en uh, Vul het zelf maar aan. Ja, een van de vijf beste uh, jazzorkesten uh, ter wereld. Ja. Uh, door een uh, toonaangevend uh, blad in uh, de Verenigde Staten. Ik heb um, dit nummer uitgekozen omdat ik het genoeg heb gehad om juist dit stuk ja. met dit orkest in deze bezetting uh, te spelen. Je hebt het meegespeeld. Ja, ja, ja. Het, uh, het, om een heel lang verhaal kort te maken. Uh, je collega Kent Hanson van, uh, van 6FM. Ja. Die uh, zat in de organisatie van een, uh, van een jazzfestival. En die had gezegd, nou, dat lijkt me nou zo leuk. Als jij eens een keertje met dat orkest optreedt. En ik ja. woon in het gooi. En in het gooi uh, maken mensen heel veel beloftes. En dan is ja. altijd de vraag of ze ze waarmaken. Ja. Dus ik had gezegd, van, uh, nou, ik lees het al in de krant. En vervolgens werd... Uh, uh, werd ik een week of twee later of drie later gebeld met me. de melding: nou, het is geregeld. En uh, zo kwam ik dus ineens, uh, ja, als, als toch zo groen als gras bij dit. Waanzinnige orkest en. Dat moet en, wel een hele ervaring zijn. Geweest. Ja, dat is dat, dat is. dat is. Dat is. Daar zit je nog van na te trillen. <laughs> nou ja, dat is. Dat is. Dat is nooit meer helemaal goed gekomen. Nee. <laughs> uh, uh, het is uh, uh, zo dat als je dan met zo'n orkest speelt. En, je speelt ja. en alles is even perfect. Want dit is een live-opname. Er is uh, niets aan gemixt of gemengd. Het is zo verschrikkelijk waanzinnig goed in elkaar gezet. Uh, uh, uh, dit is dus de. Uh, inmiddels ex-chef van dat orkest Henk Meutgeert... Ja. Uh, heeft na aanleiding daarvan mij gevraagd om eens uh, ja, een keer te bellen... Uh, om een kopje koffie te doen. Nou goed, en, uh, zo is dus die hele samenwerking tot stand gekomen voor mijn nieuwe cd. Dus dat ja. heeft allemaal te maken met ja. Uh, ja, mijn, mijn gastoptreden. En nou moet ik je eerlijk zeggen dat dit was zeg maar de, de toegift die, uh, die gespeeld werd. Uh, daar moeten ergens opnames van zijn, alleen ik heb ze niet. Dus, dus mocht iemand het horen en die opnames hebben... Uh, uh, Alsjeblieft, uh, uh, stuur een uh, mail naar martijn.lutmer.nl. Dan, uh, uh, ja, dat, daar zou ik echt gigantisch blij mee zijn. Maar nogmaals, het, uh, het is wel een, uh, het, het legt de druk wel uh, en de lat wel hoog, moet ik zeggen. Want ja, ja beter dan dit is er niet. Henk oh. Meut, Henk, Henk Meutgeert, luisteraars onthoud die naam. Uh, uh, hoe lang uh, uh, zal het ongeveer gaan duren voordat die nieuwe CD uh, uh, uitkomt? Nou, ik, ik denk dat we de, de presentatie ergens uh, begin oktober kunnen verwachten. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat uh, ik niet in de maand augustus wil uh, presenteren, want dan is iedereen uh, op vakantie. Ja, logisch. En ja. Uh, ja, goed, in september zit ik dus in Australië voor, ja. uh, voor dat festival. Ja. Dus, dus dat wordt waarschijnlijk uh, oktober. begin oktober. Nou ja, dan is het gewoon het kerstcadeau van 2014. Ja, nou, dat ja. lijkt me helemaal goed. Ja. En je hebt het over cadeautjes. Uh, mensen die uh, vanochtend hier naar ZFM Zandvoort luisteren, uh, die willen misschien ook wel heel graag weten hoe, hoe jij Vorige CD's te kopen of te krijgen? Nou, het makkelijkste is om heel even op mijn, mijn website te kijken www.lutmeren.nl. Er staat op dit moment in principe één CD van mij te koop daar aangeboden. Ik heb wel Heel veel uh, gastrollen gespeeld op alle andere cd's. Maar goed, mm -hmm. dat, uh, Kunnen ze hem ook downloaden via iTunes? Ja, ja uh, iTunes kan. Uh, Spotify. Uh, uh, zeg maar alle, alle bekende uh, uh, downloadkanalen. Um, uh, uh, en dan is er ook nog een, een cd. Uh, die, um, daar staat slechts één nummer van mij op. En dat is een cd uit van het label Putu Mayo. En Putu ja. Mayo doet allemaal van die wereldmuziekprojecten. En er ja. is er één die heet Vintage French. Ja. En uh, daar sta ik op met de Julien Grego. Met, waar? Uh, ja, Madeleine Perou en, en oh. alle grote namen uit het uh, ja. uh, Franse chanson. Aha, allemaal ja. uh, postuum natuurlijk. Uh, nee, nee, een, een aantal uh, is ook nog levend. oh en het is toch maar ongeveer... Oh, het klonk zo. Ja, zo. ja nou, Juliette ah. Créco is er geloof ik niet meer. Maar, ja. maar de, de, de rest ja. volgens mij allemaal nog wel. Het ja. is een heel, heel leuke uh, cd. En, uh, en, en die dan bijvoorbeeld is wel weer te bestellen via bol.com en dat soort, uh, dat soort zaken. Mm -hmm. uh, nou heb je me net een cd toegespeeld van uh, de regentenkamer. Ja. Uh, dan denk ik meteen, kijk nou Rutte op mijn bord. <laughs> nou, het is wel in Den Haag, inderdaad. Oké, okay. um, uh, ja, het is, um, uh, ik, ik, ik heb gezworen ja. uh, en beloofd deze CD nooit te gaan verkopen. Nee, um, tegelijkertijd uh, hebben de andere lieden dat ook beloofd. Ja. Ik weet eigenlijk niet eens zeker of ik dit wel op de radio mag draaien. Nou, uh... <laughs> niemand luistert. Nee. We, <laughs> We draaien er gewoon niet omheen. Huh? Nee. Maar, het is, maar, maar het leuke hiervan is weer dat dit uh, uh, uh, een concert is met mijn uh, voormalige saxofoonleraar. Oh, oké. Okay, want en, uh, als je dat dan weer hoort en dan. dan... Kribbelt het dan niet af en toe om ja, ook ja, nog ja, weer een saxofoon te ja, ja. gaan ja, spelen. Ja, ja, maar ik doe het alleen nog stiekem thuis. Ook stiekem thuis. Ja, schuifteur schuif, schuif, en Ja. <laughs> dat, uh, nee, maar het is een hele leuke, leuke sessie. Um, uh, het, ook dit is weer zeg maar, een soort, uh, soort jam sessie, maar die is dan opgenomen. Ik wist niet dat het opgenomen zou worden. Voor de mensen die, uh, die erin geïnteresseerd zijn, het hele concert staat geloof ik ook nog op, op YouTube. Ja. Um, uh, ja, het nummer wat ik dan voor vandaag heb uitgekozen is Days of Wine and Roses. Ja, De dagen van wijn en rozen. Uh, ik zie Martijn dat die 6 minuten 10 seconden duurt. Uh, gaan we hem helemaal uitspelen gelet op de tijd, of zeg jij van nou. Uh... Nou, ik geef je al een signaaltje. <laughs> Oké, okay, daar komt hij. Days of Wine and Rose. Child at play through the meadow line, toward towards a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. Lord Just a passing breeze Filled with memories Of the golden smile That introduced me to The days of wine and roses And you zijn de luisteraars in Zandvoort helemaal nog niet aan wijn toe. En die, en die rozen, die hebben ze gisteren gekocht voor hun vrouw. Dus die staan dan in een vaasje. The Days of Wine and Roses, maar wel een verdienstelijk spel weer. Dankjewel, dankjewel. Ja, fantastisch. Um, even kijken hoor. Uh, je had nog een, een mooi nummer voor ons klaargezet. En dat is uh, van de CD. Tico Van Tyco Pirhagen. Ja, ja, wat een naam. Agua Bajo En uh, uh, Tyco is een, een, een hele waardevolle warme vriend van mij en tegenwoordig uh, steeds vaker mijn uh, begeleidende pianist. Ja. En uh, toen ik uh, mijn eerste cd ging maken, toen waren er diverse mensen... die tegen mij gezegd hadden van ja, weet je, je kunt nu wel allemaal... Uh, uh, uh, uh, bekende nummers erop gaan zetten, maar misschien mm -hmm. is het ook heel leuk... om een eigen stuk uh, op, te, op die cd te zetten. En toen dacht ik bij mezelf van ja, maar dat kan ik niet schrijven. Ik ben geen, uh, geen liedjeschrijver, ik heb uh, relatief weinig verstand van... Uh, muzikale theorieën, akkoorden. Mm -hmm. um, en dat legde dat, ik voor bij, bij Tyco. Dat zou je niet zeggen als, je, als ik... I, i, <hijen> nee, nou misschien <hijen> niet. Maar ik doe eigenlijk alles wat ik doe op gevoel. Ja. En um, Dus ik legde dit ook voor bij, bij, bij Tico. En uh, Tico zei tegen mij van... Ja, maar ik heb wel iets voor jou. Dat is uh, uh, La Libellula. Uh, De Libelle. En uh, hij zegt... Ik heb dat, uh, dat stuk uh, geschreven en ook opgenomen. Hij zegt maar... Uh, het zou wel een eer zijn als jij dat dan opneemt. Dus uh, het is in, in feite niet echt speciaal geschreven voor uh, mijn cd. Maar het is wel een, een, een stuk wat, waarin uh, uh, drie of vier uh, verschillende muziekstijlen voorkomen. En dat heeft dan weer te maken met dat hij zei van ja, dat is een stuk wat in, uh, gaat over libellen En die gaat van het, van het ene... ene uh, een bloemetje naar het andere bloemetje. En ja, dus hij komt verschillende ja. bloemetjes tegen. Dat is Die een... bellen steken niet, geloof ik. Hè? Nee, nou weet ik niet. Ik, ik probeer het gewoon niet. Nee. Maar het nummer is wel heel aanstekelijk. Ja. Ja, zonder dat wij tekort willen doen aan Picotierhagen die die hier uh, hoort spelen, luisteraars, een uh, fenomeen op, het, uh, op de toetsen. Ik uh, draai niet zomaar weg, dat heeft een reden. Dat is uh, gewoon de klok die ons uh, uh, to uh, toekijkt en zegt van... ja, uh, nieuws en reclame komen nu weer aan. Dus we moeten er zo een eind aan gaan breien. Maar dat doen we niet zomaar natuurlijk. We gaan nog eventjes afsluiten. En dat doen we met uh, Martijn Lubner, die hier te gast is, luisteraars... bij ZFM Zandvoort. Uh, mijn eerste vraag aan Martijn is, kom je nog een keer terug? Ja, want ik heb uh, geloof ik nog voor 2,5 muziek <lacht> bij hem. Een uh, inspiratie zat, uh, ja, Maar dank je wel dat ik je gast mocht zijn. Nou ja, heel graag gedaan. en uh, Ik ben er heel blij mee. En uh, ik hoop dat je nog een keer terugkomt op termijn. Misschien wel uh, nadat je hier ooit een keer ook in Zandvoort hebt opgetreden. Dat zou ik heel leuk vinden. Uh, dan moet je weer die brug maken over dat ontbijt wat je zondagsochtend... Een... <lacht> <lacht> nou, daar kom ik wel overheen hoor. <lacht> Uh, nou, jij ook hartelijk bedankt voor je komst hier naartoe natuurlijk. En voor de muziek die je hebt meegebracht. En voor de uitstekende manier waarop je uh, hebt bijgedragen aan uh, het programma bij ZFM. Zandvoort Ik hoop dat u net zo genoten heeft uh, als ik Martijn wil. Ik geef jou gewoon het laatste woord. Jij bent het gast hier. Nou, dankjewel. Uh, nog een uh, klein stukje Buddy Rich. Want ja, de big band dat blijft toch altijd kibbelen. Het is Big Swing Face oh, uh, nou, moet ik even kijken of ik het goede nummer wel heb voorgezet. Oké, okay, oh jee, oh jee. Oh jee. Oh, Big Swing Face? Ja. Oh, dat is nummer twee, dus dat is makkelijk. Oh, dus doen we die. Ik, ik hoef er maar die. <laughs> ik hoef er maar eentje te verzetten. We gaan genieten, luisteraars. Dankjewel, Charles. Van, ja, heel graag gedaan meteen. En uh, een hele fijne zondag verder. Uh, luisteraars, ik sluit het af. Uh, ik dank u allemaal voor het luisteren. We gaan nog een uh, klein stukje genieten van Buddy Rich. En wat mij betreft, ik ben er denk ik volgende maand weer. Dan ben ik weer aan de beurt voor de presentatie van uh, ZFM Jazz bij ZFM. Uh, Zandvoort. Allemaal een hele fijne zondag. Geniet van het mooie weer. Dag.